Uur. Kasper Meijer met het NOS Journaal. Minister Dekker gaat in gesprek met de politie, het Openbaar Ministerie en Facebook... over de agressie tegen jeugdzorgmedewerkers. Hij reageert ermee op de noodkreet van jeugdzorginstellingen van vandaag. Volgens de instellingen krijgen medewerkers dagelijks te maken... met ernstige, verbale en fysieke agressie en bedreigingen. Bij de politie krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben. Ook worden jeugdzorgmedewerkers geregeld op social media aan de schandpaal genageld... Dekker zegt geschokt te zijn door de heftigheid van de incidenten. In de Libanese hoofdstad Beirut... hebben opnieuw tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de regering. Ze eisen het vertrek van verschillende politieke leiders... onder wie de president van het land. Eerder vandaag was ook een demonstratie van aanhangers van de president. Er wordt al weken gedemonstreerd in Libanon. Afgelopen dinsdag stapte premier Hariri op vanwege de protesten. Maar voor de betogers is dat niet genoeg. De protesten van vandaag waren de grootste sinds dinsdag.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 In de Formule 1 heeft de Brit Lewis Hamilton... voor de zesde keer de wereldtitel veroverd. In de Grand Prix van Amerika werd hij tweede. Hij is nu niet meer in te halen en dus kampioen. Max Verstappen eindigde op het circuit van Alston als derde... en behaalde zo zijn zevende podiumplaats dit seizoen. De Fin Valtteri Bottas won de race. Dan nog het weer. De regen trekt via het Noorden weg. Vannacht is er kans op mist bij een graad of acht. Morgen is het overwegend bewolkt... en er valt verspreid over het land af en toe regen of mondregen. Het wordt wederom een graad of twaalf.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 To the heavy sound No meeting on the walls Whoever you are No walking through the party Trying to let them know No walking through the party Trying to act like, like a star So Out on the floor, if you like the beat, just scream. We, we love it when, when you show us When you have a good time There's nothing going to stop us Or leave us to so, so put your hands together And move, move your feet to the beat And, and the feeling gets much better when, when you start feeling the beat Hij ontzettend veel producties in de freestyle, onder andere voor Debbie Depp, Paulette, Fastlane, Trineer. Daar gaan ze allemaal door. Maar hij inderdaad in de nou, begin jaren 80 deze band op: Freestyle. speelde zelf mee op keyboard en drumcomputers en deed de productie voor deze band. En dit was een van hun eerste platen, The Party Has Begun in 1984 met het befaamde Music Specialist Records label. Ik heb eigenlijk maar één album gemaakt, uh, freestyle. Maar een meervoud aan 12 inches uh, die de dance floor bestookte. En de clubs. En de radiostations toen de tijd. Een kijkje op het forum. Ik zeg goedenavond, Stip. Goed dat je erbij bent, man. Je vroeg een plaat aan: Sunfire. Daar is hij dan. Never too late. Deze plaat van Sunfire 1983 ik kwam net een uh, jaar later uit. Dan een uh, eerste album uit 1982 uh, van Sunfire. Beetje vreemd, ik heb hem op uh, 12 inch en op 7 inch. Op de 12 inch staat Never Too Late op de B-kant en op de 7 inch staat hij op de A-kant. Dus welke plaat moest nou echt gepromoot worden? Goeie vraag. In ieder Volde op de 12 inch uh, duurt hij uh, een stukje langer dan uh, op het 7 inchje. Is ook logisch hè. Kan niet zoveel op, op zo'n 7 inch. De volgende plaat, die alweer ligt te draaien, is van Fang Deluxe. Lux. Ja. I'm satisfied, I'm satisfied You got up and walked out my door Said you're never gonna need me no more So you found somebody new Somebody new Somebody new Somebody new Said he promised you most everything Fancy clothes and diamond rings But he walked out on you Walked out on you Walked out on you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 Deze band zat eerst bij The Brass Construction en bij Sky. Voordat hij aan deze groep begon. Ik heb het over Randy Muller. In 1984 met wat kennis en vrienden uit de muziekbusiness startte hij deze band Funk Deluxe. Met een geweldig mooie LP. Gelijknamig inderdaad Funk Deluxe of Soul Soul Records. Het is bij één OP gebleven, maar het is wel een LP die je mag koesteren als funk-liefhebber. Onthou hem. Funk Deluxe, heerlijke plaat. Weer even naar een soort Endosvlieg van Alien Diplomat. Dat was toen de tijd heel populair: de film van Steven Spielberg, ET. Dat was ook de inspiratie voor deze plaat. Dit is ET, come home. 82, uh, dat uh, de Extraterrestrial uh, film uitkwam uh, in de bioscoop. Zoals net al zei, 100% een uh, inspiratie voor uh, de mannen en dames van Alien Diplomat om deze plaat uit te brengen. Het is weliswaar een eendomsvlieg uit 1983, ET Come Home, op een klein platenlabel Zakia Records. Maar goed, leuk om te horen. Een klein kijkje op het forum. Ik zeg uh, goedenavond Paul. Leuk dat je erbij bent. Paul, we horen het ook in Antwerpen. Uh, dat is ook leuk te horen. Maar goed, wereldwijd te ontvangen. Via het World Wide Web. Via de TuneIn app. Of via onze website. danceradio.xxx danceradio.nl, dansradio.in You name it. Tot 12 uur live. Dat is nog ruim een half uur. Of laten we even beginnen met deze plaat van Paul Lawrence. Dit is Strong Out. To be the De Brooklyn Bronx and Queens Band live in de tolhuistuin Paradiso Noord Amsterdam. Ga mee back to the beat met dit unieke eenmalige concert. De BB&Q Band, zondag 1 december Paradiso Noord Amsterdam. Koop je kaarten via Paradiso.nl, aneveningwith.nl en de bekende voorverkoopadressen. 1 december, BB&Q Band Paradiso Noord Amsterdam in samenwerking met Dance Radio whoa <laughs> Degenen die de 80's uh, actief hebben beleefd, is dit uh, denk ik wel haar grootste hit uit 1983. Yes. Wat we niet weten is dat zij inderdaad de lead song, uh, was van Chic, toen Chic werd opgericht. Ze staat ook uh, inderdaad op het eerste album van Chic. En werkte ook samen met onder andere Randy Crawford, Will Downing, Arita Franklin, uh, Luther Vandross, Sid's the Slash, Freddie Jackson. <laughs> om er maar een paar te noemen inderdaad. Een dame met een fantastische stem, deze Norma Jean Wright. Maar goed, ze besloot na Chic in ieder geval voor zichzelf te gaan beginnen. Maakt inderdaad, als ik het goed heb, twee OP's en een meervoud inderdaad aan 12 inches. Voor inderdaad degene van zo rond mijn leeftijd die in de jaren 80 helemaal uit de plaat gingen in de clubs, was dit wel de grootste hitte. Inderdaad, We zijn weer aan, belandt bij een verzoekje speciaal voor Paul, de LA Dream Team. Leng, lang, lang, Ik we go, it's what both of you did and did not know. The Dream Team is here, Yes, what's the G? We're about to make fun. Party in, want to find young ladies? Let me hear you shout, sing! Dream Team is in the house! The fresh young guys, let me hear you shout, sing! Dream Team is in the house! And girls, let me hear you shout, sing! Dream Team is in the house! Chris Wilson, Lisa Miss Rockberry Love, Rudy Pardee and the real Richie Rich. You give off the LA Dream Team. Dream Team is in the house. Een van de eerste twaalf uurtjes die ze uitbrachten. Samen met Calling on the Dream Team. Speciaal voor Paul, deze plaat. Zijn naam is uh, wel vaker gevallen vanavond. Ik heb het over Jack Fred Petrus. De grote producer. Ik denk dat 1982 zijn topjaar was, de zomer van 1982. Hij kwam inderdaad in de hitlijsten met Change, de Richie Family High Fashion BBQ Band en deze formatie Sink, dit is street level, de en je zag dan gelijk de andere draaithafel in. Leuk is dat, hè? Die ga je inderdaad zo horen, maar eerst de Lovebug Starski. You Gotta Believe. Well, I've the two times not so high. I did the best with what I've got. and didn't let those things bother me. Believe well, in my own VIP. When things got bad, it's very slim. I didn't think that I could win. About to drive. my troubles. Ik zekere plaat, deze Lovebug Starsky met You've Gotta Believe, een productie van de Curtis Blauw op Viva Records. Ja, ja, ja, ja. Ik zei al, het is uh, live radio en er uh, gaat nog wel eens wat is inderdaad. Maar de CD wil niet starten met uh, Zink. Dat is uh, grappig. Ja. Ik ga het toch nog eens uh, proberen trouwens, want we uh, moeten er niet binnen jongens hé. Kom op. Ja natuurlijk wel. Als je zo bezig bent met de, de draaitafels, wil je wel eens automatisch gewoon klik doen. Dan gaat die cd. Ja, die delft het onderspitten. Zoals u zei, 1982 was een uh, topjaar voor. Uh, Jacques Fred Peters. Groep In 1982 was deze LP nog niet uitgebracht op CD. Dat duurde veel later. Toen kreeg het Italiaanse muziekhuis Delta Dici, Kreeg de rechten van Jacques Fred Peters, de maatschappij. Om een aantal platen van chains, BBQ-band, high-fashion, Peter Jack-band, flowchart, Firefly en Zink. Om die uit te brengen op CD. Het is uh, geweest in 2006. En die CD's die zijn nog heel spaarzaam in omloop. Gaat het speciaal om deze plaat? Dan heeft PTG uh, in Nederland ook een, in 2015-14 zoiets. Gewoon nog een keertje heruitgedacht op CD. Dus grote kans dat als je hem gaat zoeken, dat je hem wel uh, vindt, deze plaat. We dus de zijn aanbeland bij het laatste plaat van de Downtown Dance Show voor vanavond. De OJ's. Ik vond het gezellig. Ik hoop dat jij het ook uh, lekker vond. Wat mij betreft, uh, tot uh, volgende week. Naast is dan de zondag weer van 9 tot 12 op Dance Radio. Hetzelfde kanaal, dezelfde app, dezelfde stream en dezelfde vibe. Fijne avond en tot ziens. Ciao.